Schippers neemt de adviezen over van het college voor zorgverzekeringen. Ze had om alternatieven gevraagd voor een maatregel... uit het regeerakkoord uit 2010. Die bepaalde dat het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen... wordt teruggebracht van 3 naar 1. Die maatregel is nu dus van de baan. In Nijmegen is de Waalkade afgesloten... omdat de damwand die de kade beschermt... enkele centimeters richting het water is verschoven. De gemeente spreekt van een mogelijk instabiele situatie. De gemeente Nijmegen laat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 De aanleiding voor de steekpartij was waarschijnlijk een uit de hand gelopen ruzie. Op een veiling in New York is een zeldzame Apple One computer verkocht voor bijna 300.000 euro. De Apple One was in 1976 de eerste computer die werd verkocht door het bedrijf van Steve Jobs en Steve Wozniak. Er werden ongeveer 200 exemplaren van de Apple One gemaakt. Daarvan zijn er nog zo'n 50 over. Dat deze computer nog werkt maakt hem bijzonder zeldzaam.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 Klaas Drupsteen. Goeiedag, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. We zijn uh, tot twee uur bij u en uh, waarschijnlijk weet u het al. Dit is het uur van de luisteraars. Dit uur ga ik met u in gesprek, als u dat wilt tenminste. Uh, we hebben een heleboel luisteraarsvragen. Ik zal er iets minder voorlezen nu, want dan komt dat tijdens die gesprekjes wel. Maar uh, wat ik graag van u wilt, wil weten is... of u ooit les gehad heeft in het bespelen van een instrument... en of u daar veel herinneringen aan heeft hoe dat was... Uh, of er iets was dat u maar moeizaam onder de knie kreeg... En of u nu nog wel eens wat speelt, bijvoorbeeld? Nou, dat soort vragen. 0800 1121. 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En we hebben ook uh, Twitter-mogelijkheden natuurlijk. Hashtag Casaluna. Uh, even kijken. Uh, nee. Uh, nee. Nog even geen mailtjes binnen, te, althans, daar moet ik eerst even goed naar kijken. Dan gaan we maar even naar de telefoon. Otto Westerling. Ja, dat ben ik. Goedenavond. Hoi. Ooit les gehad? Ooit. Ja, heel, ja, heel erg. Ik heb heel erg les gehad. Heel erg les? Ja. Wa waarin? In flamenco-gitaar. Flamenco? Oh, flamenco. Flamenco, dat is leuk. Ja, zoveel lettergrepen, moet je even over nadenken. Ja, ik denk <laughs> flamenco-gitaar, ja. uh, En, en hoe, lang, uh, hoe lang heb je dat gedaan? Uh, hoe bedoel je? Hoe lang heb je les gehad daarin? Les gehad heb ik uh, bij elkaar uh, negen jaar. Oké, okay, negen jaar. En één ja, speel... jaar in mijn amateurzone en acht. Uh, nee, sorry, acht jaar. Eén jaar in mijn amateurzone en uh, zeven jaar een conservatorium. Oh, dat heb je ook gedaan. Ja. En speel je het nog steeds? Ja. Waar speel je bijvoorbeeld Flemingen Gitaar dan? Nou, uh, thuis. Uh, ik geef les. Enzovoort. En uh, als, je nou even eerst, als we eerst even teruggaan naar jouw eigen uh, lessen. Dus jij was waarschijnlijk dan op de middelbare school al. Daarna ben je naar het conservatorium gegaan. Even denken hoor. Op de, op de middelbare school zat ik uh, nog een beetje klassiek te doen. Yeah. Dus ik had eerst de twee jaar klassiek les. En ik zat altijd uh, te vragen naar uh, mooie Spaanse muziek. En uh, dat uh, kon mijn leraar me niet geven, want ik wilde flamenco. En ik dacht zoiets van, hé, uh, hey, je kan toch gitaar spelen? Of hoe zit dat? Ik heb een galm. Kun je dat eruit halen? Ik heb geen idee. Ik kijk even naar Nee, die kunnen we, daar kunnen wij niks aan doen. Oké, okay, nou dan uh, praat ik eroverheen. Maar ik heb uh, twee jaar uh, klassieke les gehad. En toen, uh, toen kwam ik in Leiden terecht, uh, omdat ik uh, ging studeren daar. En toen was er een leraar die wat flamenco kon. Dat was ook een klassiek leraar, maar dat ging allemaal via pionierboekjes... En uh, die zei dat er een opleiding, een conservatorium was in Rotterdam bij Paco Peña. Huh? En dan ben ik een half jaar later ben ik daar uh, terecht gekomen. En daar heb ik zeven jaar gestudeerd. En waarom die? Want. Nee, eerste vraag. Waarom die flamenco gitaar Waarom wilde jij Spaanse muziek? Omdat um, ik ooit in Argeles sur mer in Zuid-Frankrijk twee gasten zag spelen die zaten in een Roomba-slag. En, die, die begon, en er werd bij gezongen, geklapt. En ik zat daar uh, als een jonge gozer van uh, 19, 18 jaar. Zat ik te kijken. En ik zat die handen te bekijken. En ik, ik, ik dacht bij mezelf: het lijken wel vleermuizen, die, honden, die, die handen. Mm. Dus ik had zoiets van: dat wil ik ook. En wat gebeurde er? Er kwam een gast bij. En die pakte zijn gitaar erbij. Dat is een derde gast. En die zette zijn voet op een betonnen paaltje. En vanaf zijn knie had hij zijn gitaar in zijn hand. En die begon een roffel te geven om aan te haken bij die twee andere gasten. En toen had ik zoiets van, nou, dat is niks stoer. Hmm. Nou, ik wil erbij horen. Dat hmm. wil ik ook. En was het zo leuk als het toen leek? Wat bedoel je ermee? Of is het zo leuk om flamenco-gitaar te spelen? Ja, leuk is het niet meer. Leuk, leuk is gewoon een rotwoord. Sorry. Het is gewoon een ernstige zaak. <laughs> nee hoor. Is Ik kan hartstikke het niet leuk. moeten zeggen. Nee, nee, maar wel. Nee, het is hartstikke leuk. Weet je, het is leuk. Maar niet leuk in de Nederlandse zin. Het is te, uh, uh, Flamenco, je, je, je, je begeeft je ergens in. Je, je gaat een, een stroming in. En flamenco is een hele gecompliceerde muziekstroming. En uh, je weet niet waar je naar vraagt natuurlijk. En als je naar de zang gaat kijken, dan denk je van, uh, ba, dat trek ik niet. Totdat je het gaat begrijpen en zo, en al die ritmes en zo. Dus, dus uh, langzamerhand groei je wel verder daarin. Ja. Maar hey. ik, ik wist zeker dat ik dat wilde doen, want het is gewoon een goed gesprek met een instrument en met elkaar. En je kan het delen en je hebt danseressen, je hebt zangers ja. en iedereen heeft zijn rol. Mooi. Hé hey, Otto, even, hoe is de band met de buren bij jou? Uitstekend. Ja? Uh, heb je hem toevallig in de buurt? Naar buren? Nee, de, de gitaar. Uh, die staat boven. Oh. Kun je een stukje spelen, of is dat... Uh... Maar, uh... Vind je dat eng om te vragen? Nou ja, voor de buren. Nou ja, oh nee, oh god, oh god, nee, daar heb ik schijt aan. Uh, ik loop nu naar boven. <laughs> wil je dat echt weten? Ik wil heel graag wat horen. Maar het is laat hoor. Ja, dat weet ik, maar die buren maakten hier niks uit, zei je. Ja, maar voor mij is laat. Ja, ja, goed. Ik heb het over mezelf. Je klinkt nog vrij wakker. Ja, maar ja, ja, jezus. Uh, ik kan wel goed praten, maar uh, praten met de Gitaar is een heel ander ding. Ja, maar daar, ja, daar hadden we het net over, toch? Dat... Maar je bent nieuwsgierig, begrijp ik. Ja, ja, hartstikke. Want je wil, je wil gewoon een, een, een klank horen. Ja, nou, niet gewoon een klank. Ik wil zo'n gesprek in het Spaans. Ja, dan moet ik even nadenken, want uh, ik bel jou uh, op een radioprogramma. Ja, ik begrijp wel dat je een radio. Ik heb hem inmiddels in mijn hand. Oh, dat is een begin. Haar. Ik heb haar in mijn hand. Waarom is het een vrouw? Omdat het een la guitarre is. Oh, ja. ik, ik had een heel mooi filosofisch antwoord gehoopt. Nee, het is een vrouw. Ja. Een ik hoor hem al spelen. Ik, ik, ik hoor haar al. Echt waar? Ja, ja, ja, doe dan. Nee, scherp, hoor. Nou, vooruit. Ik leg je even neer. Mag ja, leg mij, leg mij, maar even neer. Oké. Okay. Uh, ik doe het kort. Ja. Ja, is goed. Oké. Okay. Uh, ik check intussen uh, even straks even of je me echt hoort. Ja. Ja, dat is heel okay. goed. Ja, ik zit ik blijf in mijn geluid zitten. Snap je? <laughs> Oké, okay, ik heb je neergelegd. Oké. Okay. Ik, ik hoor je. Ik zou wel blij zijn met zo'n buurman. Ja, dat zijn ze allemaal. <laughs> het is uh, mooi. Dank je wel. Ben jij nou, als je in Spanje bent, Spanjaard onder de Spanjaarden? Uh, Kort op de bocht, uh, want het is een uh, hele snelle vraag. Ja. Dus je hebt het respect gewonnen daar? Ja. Uh, goeie vraag ook. Maar go ja, echt, echt goede vraag. Ja, wel. En, en want... Ben je, ook, ben je ook in je hoofd een beetje Spaans geworden als je dat, door, door, door die muziek te maken? Nou, ik geloof niet meer in de Spanjaard. Die Spanjaarden zijn net zoveel Nederlands als, je, als, als ik Spanjaard. Hm. Dus ja, ook. Het is wel mooi, zeg. Eh, kun, kun je die muziek een beetje kwijt, een beetje platvaren in Nederland? Is daar, is daar veel vraag naar? Het is een, uh, een cultureel misverstand waar je altijd uh, mee loopt te vechten, natuurlijk. En wat is het misverstand? Dat, dat mensen flamenco uh, definiëren via hun eigen manier. Dus uh, als, als, me, als, je, als ik tegen jou zeg flamenco, zeg je... oh, dat is leuk, hè? Stippeltjes, jurk, klep, klep, uh, klep, de klap klap. of Asterix Obrix, of wat het ook is. Maar het is, het is gewoon een volkskunst... Die, die veel verder gaat en veel dieper gaat... en waar je ook niet tussenkomt zomaar. Want de, de toerist, die heeft dat. Het is licht en zwaar. Je kan Keith Richards... Uh, uh, vragen. Keith Richards heeft dezelfde gitaar als ik. Weet je, Keith Richards die heeft een gitaar gekocht bij Vicente Carrillo. Uh, en ik vraag me af wat hij daarmee doet. Weet je, hij heeft een. Toch, hij loopt te flirten met een Spaanse klank. Met zijn idee over wat, wat, wat uh, akoestisch of wat gitaar is of wat flamenco is. Maar iedereen heeft dat. Mark Knopfler had het ook. Die zocht zijn klank. En die, wat zegt hij? Uh, ik, ja, ik ontdekte mijn sound in de slappe nylonsnaar. Weet je, dus iedereen heeft zijn eigen definitie over wat flamenco is. En dat, dat mag allemaal bestaan, maar wat echt flamenco is... dat kan je alleen in Andalusië ontdekken. Oké. Okay. Um, het is een mooi verhaal. Het was mooi om naar jouw muziek te luisteren. Maar ik wil graag... Ben uh, je verder, Otto? Vind je het goed? Ja. Maar uh, hartstikke bedankt voor het bellen en ook voor het hey, spelen. Doe maar één lol. Ja? Mag ik één ding zeggen? Jazeker. Want de vraag was: heb je gitaarles of heb je een instrument uh, leren spelen? En uh, wat heeft hij je opgeleverd? Dat was de vraag. Nou, wat heeft hij opgeleverd niet gewoon, Maar maakt niet uit. Wat wil je vertellen? .nl. <laughs> Otterwesseling.nl Oh, dat heeft hij... <laughs> <laughs> nou, je hebt het verdiend. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook bedankt. Doeg. Oké, okay, fijn, uh, fijn programma. Ja, Stef zit nog te wachten op de taxichauffeur die nu binnenkomt. Maar nu je er nog bent, wil ik nog heel graag dat jij de volgende muziek even bij, uh, aan ons introduceert. Want die komt van jouw cd. Ja. Vind je dat goed? dit vind ik heel goed. Ja. Ik weet niet welke... Jullie is het volgens mij. Oh, ja, de eerste van de violetste lieder van Richard Strauss. Een componist in de herfst van zijn leven die liederen schrijft die allemaal gaan over het afscheid en de dood. Maar zo mooi dat je bijna zou willen dat het moment al daar was. Ja, want wij, wij, uh, wij willen ook de tweede uur klassieke muziek draaien. Ja, en ik, Stef ja. laat zijn cd's hier achter En die vertrouwt erop dat ze terugkomen. <lacht> en omdat jij nu pas weggaat en er dus nog was... wilde ik even nog dit laten horen. En dan kun je nog even uitleggen waar we op moeten letten vooral? Um, och, um... Je moet vooral letten op hoe lang die melodie doorgaat. Het zijn dus niet melodieën van even twee korte frasetjes... maar die melodieën die duren zo eindeloos. Zulke vergezichten. Die gaan maar door. Let maar op hoe lang zo'n zo frase loopt. De tijd die je krijgt. Heerlijk. Stef Collion, dankjewel. En nu echt goede reis. Dankjewel. Jesse Norman weer zingen en de muziek was van, uh, is gecomponeerd. En dat vertelde Stef Conignon net al door Richard Strauss. De vragen die ik vannacht, vannacht tot twee uur zeg maar, graag met u wil bespreken... Uh, zijn de volgende. Heeft u ooit les gehad in het bespelen van een instrument? Welke herinneringen heeft u daaraan? Hoe was de muziekleraar of muzieklerares? Sommige zijn heel streng, volgens mij. Uh, welk stuk kreeg u maar niet onder de knie? Waar droomde u van op muzikaal gebied? Zijn die ambities of die dromen uitgekomen? Hoe goed bent u geworden? Welke muziek speelt u nog steeds graag? 0800 1121 0800 1121 Dat is voor de bellers. Kazaluna.ncrv.nl. Als u liever mailt en als u wilt twitteren, hashtag Kazaluna. Kijk even naar de mailtjes. Ik zie dat, uh, dat mijn uh, cursor een beetje zenuwachtig is vannacht. Hans Maarten Tromp heeft uh, gemeld, Geweldig onderwerp weer vannacht, uh, vanavond. Uh, voor, wie voor mij klassieke muziek op onafvolgbare manier heeft geopend... was Leonard Bernstein. Hij kon er als geen ander over praten... en heeft in mijn herinnering een aantal televisieoptredens gedaan met publiek... waarin hij een specifiek klassiek muziekstuk van commentaar voorzag. Werkelijk schitterend. Ik wou dat ik die optredens ergens terug zou kunnen vinden. Nou, ik zou zeggen, zoek eens op internet. Bijna alles is er wel. Hans-Maarten Tromp dus. En dan hebben we een mailtje van uh, Astrid... Die, uh, die is wat minder enthousiast over klassieke muziek... en dan druk ik het nog dun uit. Pop vindt ze ook vreselijk. Maar wat het voor haar helemaal is, is jazz. Want dat is voor haar de enige muziek die echt raakt, die echt leeft. Ze zegt dan, uh, luister eens toch... Uh, nee, mensen luisteren toch eens dat echt zweeft en in beweging is. Jazz is de enige muziek die door tranen kan ontroeren... Ja, dat is denk ik heel persoonlijk, maar voor Astrid geldt het in ieder geval. En zij zegt dan, luister eens naar Eric Dolphy of Coltrane of Ben Webster of Coleman Hawkins. Dan ben je echt geraakt. Nou, dat is een goede tip. Uh, we gaan nu toch weer door met nee, nee, nou wat mensen uh, spelen. Hè. Maar eerst nog even kijken of er getwitterd is. Uh, veel les en nu mijn beroep, maar absoluut geen les geven. Ik begrijp hem niet helemaal. Ehm... Uh... Die andere dingen gaan ergens anders over. Als ik zo even kijk. Ja, we gaan naar de telefoon. Ramon uit Oldenzaal. Goedenacht. Ja, goede met Ramon. Hallo. Waar heb je les in gehad of nog steeds? Uh, ik heb nog steeds les in uh, piano. Oh, hoe lang al? Uh, dit is mijn vierde jaar nu. Vierde jaar. En gaat het goed? Ja, best wel. Wat speel je vooral? Um, ik speel vooral uh, Oud-Brits en uh, reggae. Oud-Brits. Wat ja, een beetje Beatles, Rolling Stones. Ah, oké, okay, zo. Dus pop? Ja, wel veel. Ja. En, uh, en waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, mijn vader draaide vroeger altijd al platen en uh, het sprak me wel aan. Zing je er ook bij? Ja, sommige liedjes. Ja, klinkt dat ook goed? Ja, niet altijd. Nee? <laughs> en waarom heb je voor de piano gekozen? Ja, het is wel een heel zacht instrument. En uh, ik heb ook steeds piano thuis. En als je dan uh, qua toon verandert en je komt toch weer terug op piano, dan klinkt dat toch weer het best. Ja? Ja, dat is heel mooi. Dat is het wel voor jou. En, en heb je daar ook dromen bij? Want hoe oud ben jij nu? Vraag 16. 16. Wil je iets in de muziek gaan doen, uh, ook professioneel? Nee, dat eigenlijk niet. Het is voor de lol? Nee, ja, niet lol. Het is wel serieus. Nou, ja. ja, dan zeg ik het alweer, hè? <laughs> ik had het net over leuk, nu over lol. Dus ik moet even op mijn woorden gaan letten. Nee, Want ja. hoe serieus is het dan? Uh, wel gewoon altijd spelen. Ik heb in een bandje gezeten. Maar het is, uh, je moet wel serieus nemen, maar er komt het plezier vanzelf. En, en dat plezier is er, is er uh, genoeg? Ja, eigenlijk wel. Ben je ook goed? Ja, dat kan ik zelf niet zeggen. Ja, wel gewoon even onbescheiden. Zo eerlijk mogelijk. Een vriend zegt van wel. Ja, die zit nu naast je? Ja. En die vindt dat het wel goed gaat? Ja, die vindt het wel goed gaat. En dus je gaat er niet uh, je werk van maken? Denk ja, je wel dat je dat nog heel lang blijft doen, spelen? Ja, zeker, zeker. Ja. En, en dan ook nog die, dat oude Britse en, en reggae-muziek? Of, of ga je dat nog wat uitbreiden? Ja, wel uitbreiden. Want reggae doe ik ook al nog niet zo lang, maar het gaat wel lekker. Hm. Ja. Uh, spelen in de nacht is lastig waarschijnlijk, hè? Ja, Nee, dan doen we dat niet. Nou, dan dank ik jou voor het bellen, Ramon. Ja, heel graag gedaan. En heel veel succes en plezier nog met spelen. Dank je wel. Oké, okay, doeg. Doei. Marian van Zeil. Ja, goedendag. Goedenacht. goedenacht. Ik, eh, ik vind het een ontzettend leuk programma voor jullie. Dank je wel, ja. dank je wel. Ja, luister, ja, ik, ik, ben, ik wil even vertellen. Ik ben vroeger op kostschool geweest, bij de Nonnetjes. Ja. En dat was natuurlijk niet zo heel erg prettig. Maar daar moest ik van mijn vader op piano les... En dat vond ik ook niet zo leuk. <laughs> dus dat was, Want je uh... moest dus toonladdertjes studeren. En ik had uh, een, een, een, een muzikaal oor. En alles wat ik speelde, dat, wat, hoorde, wat ik hoorde, speelde ik. Dan kwam er een hele dikke zuster. Ja, ik moet even lachen. Een hele dikke non met drie haren op de kin. En die was dan zo boos dat ze met een liniaal op mijn vingers sloeg. Wa waarom was ze dan boos? Nou, dat was, dat was, ja, het is uh, 60 jaar geleden. Dat was de tijd toen. Dus als je, maar jij, jij hoorde, jij ik, speelde wat je hoorde? Wat ik hoorde, maar ik moest studeren en dat deed ik dus niet. Ik moest piano studeren, de toonladdletjes. Ja, ja, ja, en jij speelde gewoon liedjes. En ik speel gewoon wat ik hoorde, muziekjes. Dat speelde ik op de piano. En dan had je van die glazen hokjes, daar waren allemaal leerlingen. Die zaten daar te spelen en die zaten heel... Geweldig te, te studeren, maar ik was gewoon... Wat ik hoorde, dat speelde ik. En dat was vreselijk moeilijk, hè? Hey, en je moest toonladders oefenen? En misschien ik moest, wel... Ja, ik moest toonladders oefenen en, en, en sonatines en alle klassieke stukjes. Ik was kind, ik was tien. Ja, elf. dus daar vond je niks aan. Daar vond ik niks aan. Maar achteraf ben ik vreselijk blij dat ik les heb gehad. Want ik speel nu nog... Hoe lang heb je les gehad? Ik heb zeven jaar les gehad. En toen ben ik een jaartje op het conservatorium geweest. Maar dat vond ik helemaal niks. Dat was me veel te zwaar. En ik speel nu nog. Gewoon lekker voor mijn plezier. Wat speel je nu dan? Ik speel uh, populair. Uh, Lichtklassiek. Uh, Beethoven, Chopin. Vind ik heerlijk. Maar het, het leuke is. Je kunt je emoties erin gooien. Hè? Mm -hmm. um, als ik me goed voel. Dan ram ik die hele piano in elkaar. Hm. Als je je goed voelt. Bij wijze van spreken. Niet als je je slecht voelt. Als je boos bent. Nou, als ik boos ben, is dat anders. Want ik heb wel eens mijn buurvrouwtje, die komt wel eens een enkele keer om de hoek. En die kijkt dan door mijn raam en dan zegt ze... Maar Jan, gaat het wel goed met je? Zie, hm. dus ja, het gaat geweldig. Het gaat juist lekker. En dan zit ik gewoon lekker... Je, je emoties kun je eruit gooien. En het is zo ontzettend fijn. Het is echt fijn. Hm. Speel je zelf ook muziek. Nee, ik heb vroeger wel uh, gitaar gespeeld bijvoorbeeld. Maar, oh, uh. Dat lijkt me ook enig. Ja, ja, was, ja is... Uh, maar ben, uh, ja, is fijn. Ik was niet zo goed. En toen brak nee, ik, ja. ik mijn pols op een gegeven moment. En toen kon ik de hele tijd niet spelen. Nee. En toen, uh, toen ben ik ermee opgehouden. Nou, jammer hè. Ja. ja. Maar jij, want hoe, hoe, hoe lang is dat geleden dat je die les had van de nonnen? Nou, ik word, uh, ik word uh, 70. Dus het is, uh, het is uh, 60 jaar geleden. Zestig jaar geleden? Zestig. Oh, oké. Okay. Zestig jaar geleden. En... en ja, ik heb er nooit spijt van achteraf geen spijt van gehad. Nee, dat, ik, ik, ik vind het nog fijn. Ik heb een heel hartstikke fijne piano. En uh, ik speel eigenlijk iedere dag nog een beetje. Nou, lekker. Ja. En uh, ja, ja. Ik, ik ga toch even vragen, maar ik weet niet of. Het kan. Ben je nu in de buurt van de piano? Jawel, maar ik kan niet. Nee, ik kan dat niet doen. Want je... ik woon in een. Uh, in een senioren. Ah, die, die zijn toch doof? Nee, dat kan niet. Nee, nee, oh. nee. nee dat kan ik echt niet maken. Oké, okay. nou, nee, ik jammer. Ik zou het best willen, maar het, het, het, het kan echt niet. Nee, ik, be nee ik, begrijp het. ik begrijp het. Nee, nee, nee, nee. Maar nee. Wel, wel bedankt voor het, voor het bellen. Geen dank, ik vind het een erg leuk programma. Nou. Iedere nacht weer. Dankjewel, dat is leuk okay, om te horen. Oké, okay. goeiedag hè. Dag. Doeg. Gerard Boom. Ja, goedendag. Hallo. Heeft u les in iets gehad? Ik heb les, uh, les gehad in, uh, in Clarinet. Hé, hey, dat is grappig, Ik hoor u veel later nog een keertje terug. Nou, Het zit ja. een soort echt gewoon, een hele trage. Uh, maar uh, Clarinet dus. Uh, ja. En hoe ja. oud was u toen u daarmee begon? Uh, toen ik daarmee begon, was ik uh, 15 jaar. Maar ik ben er even begonnen. Vroeger was er een kuitenierswinkel uh, en uh, die verkochten met puntjes kon je dan een, een, een blikken blokfoutje kon je, kon je krijgen. Mm -hmm. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen en toen, uh, ja ik vond het toch wel interessant om verder te gaan en toen heb ik uh, me aangemeld bij een harmonie in Venlo en daar heb ik dan een clarinet gekregen. Dat is niet een bewuste, ik... er was geen keuze van u zelf? Nou, dat was wel instrument wat mij het meest aansprak. Oké. Okay. En toen uh, kreeg ik les van een, uh, van een, een, een muzikant, van, van de harmonie, een gradatist. En ja, zo ben ik er, uh, ja na die, al die jaren ben ik er toch erg ingegroeid. En een paar jaar later kreeg ik les van uh, dirigent van, uh, van het Korps. En uh, in, in een stuk staat me nog heel erg bij. Daar heb ik uh, eigenlijk wekenlang over moeten studeren. En dan kreeg ik het uh, steentje van Schubert kreeg ik op. En waar ik dan een paar maanden gespeeld had, zei de dirigent... Ik hoorde al, je bent wel uh, een beetje in een orkestje bezig geweest. Veel te veel te veel. we weer naar huis toe. Wat, wat, wat, wat ja. had je veel te veel gedaan? Ik, had, ik, had, ik zat in een, in een orkestje met een paar andere muzikanten. Yeah. En dan hoorde hij van, oh, je hebt wel een beetje veel muziek gemaakt. En veel vibrato, want dat was hij helemaal niet die kijk, gek op. Hij zei, ik hoorde al, na een paar maanden moest ik een paar lote en dan een stukje spelen. Dan zei hij van, oh, ga weer naar huis toe. Ik heb het alweer gehoord. Vorige week kom je weer terug. Oh. En dan heeft hij inderdaad uh, drie weken volgehouden tot ik inderdaad uh, dat, dat, het stuk steentje van Schubert uh, naar zijn wens speelde. En... Uh, zo heb ik dan toch uh, heel wat uh, toch, muzikale lessen van die betreffende dirigent gehad. Maar dat was niet een makkelijk heer, heer, dus? Het, uh, hij was een, een oude, oude startmuzikant hier, in die, van de muzikanten die hier gelegen waren in Venlo. Maar hij is, uh, hij is jarenlang uh, dirigent geweest, ook van de omringende korps hier in deze regio, belfort ruiver En uh, ja, het was toch wel uh, een, een gedegen opleiding, dat wel. Had u uh, veel talent, of misschien nog steeds wel? Uh, nou ja, ik, ik heb al wat talent. In elk geval. Uh, ik, ik speel dat nog steeds. Ik ben nu 72 jaar en ik maak nog steeds muziek bij de harmonie en bij een, uh, een kapel van een schutterij. Dus ik heb er nog veel plezier in. Oh, dat is wel leuk, zegt En En u, u was 15 toen u begon, zei je ik net? Ik was 15 toen ik begon, ja. ja, ja. 72? Ja, Min 15. 57? Ja, dat klopt. Zo. En uh, ochtend, het, uh, ja, de, de, je groeit er een beetje in je, je gaat je zit eerst op de, derde, de derde rij en dan de tweede rij en dan de eerste rij. En uh, ja, met de jaren dan, uh, dan loopt dat toch weer een beetje terug en uh, dan ga je maken weer van de eerste rij naar de tweede rij. En welke rij zit u nu? Ik zit nu nog, nog in de tweede rij, maar ja, er zit, uh, de aanstomme jeugd zit aan te komen met een, met een gedegen muzikale opleiding uh, hier in het kunstcentrum Venlo. En uh, ja, die kloppen links rechts op de scholen. van uh, <laughs> mij moet ik mijn langste plaats maken. Maar is dat dan, uh, is dat dan lastig? Nee, nee, ik vind dat niet la lastig. Ik heb uh, jarenlang met plezier daar op die stoel gezeten. En als je op de eerste rij zit, dan zit je echt op het punt puntje van de stoel. Om uh, al je scholen goed te spelen. En de tweede rij is dan soms wel wat makkelijker, maar niet zo heel erg veel. Uh, ja, nou zijn uh, de, de kinderen die krijgen een getekende opleiding van A tot en met D-diploma. En ja, die doen mij, uh, mij gewoon wat voor als ze uh, 16, 17 jaar zijn. Ja. Dus je moet je, maar dan moet je eerlijk zijn en zeggen, oké, okay, dan ga ik plaats maken. En, en he, heeft u, uh, zijn die anderen gewoon beter aan het worden? Of, of, wordt u, of gaat de kwaliteit nou, ook een die, beetje af Ja, dat Nou, die zijn wel beter aan het worden, ja. Maar word je, als je wat ouder bent, dan ga je ook minder goed fluiten, toch? Nou, dat is, is niet altijd zo licht. Dan, uh, als, kijk, als je elke dag uh, twee, twee of drie uur zo uh, studeren... Uh, dan kun je er een behoorlijk eentje meekomen. Maar het, het, het laat toch van langzaam naar Na, na verloop van jaren. Dat wel. Ja. Maar goed, uh, de, de jeugd heeft de toekomst, zeggen wij maar. En dan dus die, die, daar moeten we plaats van maken. En, uh, je kunt ze met inderdaad bijstaan. Je hebt dus wel wat over de, veel muzikale ervaring. En de, de, de jeugd die brengt de techniek mee. En die kun je dan toch bijstaan met de, met de manier van spelen. En dat is ook wel weer, uh, weer leuk. Ja. En optreden blijft leuk ook? Hallo? Ja, optreden, dat blijft ook goed. Leuk. Wat zei je net, Sorry, het optreden zelf, dat blijft voor je ook een... Oh jawel, ja, dat blijft nog steeds. Hebben we dus, over twee weken hebben wij een uh, groot concert hier in Maarsmoorden van doen, Themaconcert. En uh, we hebben vanavond uh, extra repetitie gehad met een combo uh, erbij. Piano-gitaar, basgitaar. En uh, dan, uh, dan is het toch wel leuk om uh, die voorbereiding te maken. En dan straks over twee weken, dan zit je in dat, op het puntje van de stoel... Om daar een concert van, van twee uur goed over de punt te brengen. Ik wens u heel veel plezier over twee weken en heel veel succes. Dank u wel. En bedankt, en, voor, bedankt en, voor het bellen. Heel veel succes bij het programma. Ik vind het altijd heel interessant om naar u te luisteren. Nou, dat is. Ook goed. u en technici bedankt. Ja, oké, okay, ja. dank u ja. wel. Goeienacht. Meneer Boom was dat. Zometeen doen we nog wel een stukje klassiek, maar even tussendoor John Mayer met Queen of California. Californië dus, van John Mayer. We hebben het over muziek. Heeft u ooit les gehad in het bespelen van een instrument? Heeft u daar veel herinneringen aan? Hoe was het? Uh, had u dromen op muzikaal gebied? Bent u goed geworden? Nou, dat soort vragen wil ik graag met u bespreken. 0801121. 0801121. 0800, 0800 ncrv.nl, uh, als u wilt mailen. En hashtag Casaluna voor de twitteraars. En... Uh, even kijken, er is nog. Oh ja, uh, weer een mooie uitzending van Casa Luna. Dat lied van der Eerde. Prachtig. En dan hebben wij uh, iemand van de Hollands showband. Optreden gehad met Frans Bauer in Drachten. Nu naar huis met Radio 1. Hele zaal uit een dak. Dat is voor ons muziek maken. Haha, staat er ook nog bij. Dan even de mail bekijken. Um, hoi, Casaluna. Als de menselijke stem een instrument is... Dan, en ik denk dat dat zo is, dan heb ik die leren bespelen. Les gehad van Web Ochtrop. Mooiste dat ik geleerd heb en nog altijd, waar ik nog altijd van geniet... is de Matthäus van Bach. Ik zou graag weer eens gaan zingen... maar ik kan geen koor vinden waar mijn smaak bij aansluit. Fijne nacht van Ger. En dan Floor uit Wageningen. Gelijk mijn vader wilde ik viool leren spelen. Dat vereiste grote technische vaardigheid en een muzikaal gehoor. Ik ontbeerde beide. Na drie jaar bleef het gekras, wat mijn omgeving en mijn violeraar dol maakte. Ik vond het steeds minder leuk, maar durfde niet op te geven om mezelf en mijn vader niet teleur te stellen. Uiteindelijk kwam het advies ermee te stoppen. Het heeft me er tientallen jaren van overtuigd dat muziek maken door mij niet, voor mij niet was weggelegd. Een aantal jaren geleden ben ik gaan zingen. In eerste instantie meer ter oefening van mijn ademhaling... dan voor het maken van mooie muziek. Ik kwam erachter dat ik het heel erg leuk vond... en dat ik met enige moeite best aardig kon zingen. Sindsdien zing ik in een koor voor plezier en ontspanning... over een jeugdtrauma heen. mooi is dat? Floor Verdenius. Dank u wel. Um, ben uit Soetermeer aan de telefoon. Ja, dank ja. Hallo. Hoi, oh, goeienacht. Wat heb jij uh, leren spelen? Ik heb uh, les gehad op een uh, basgitaar. Oh. Uh, dat is al uh, lang geleden, voor mijn doen. Uh, <laughs> ik werd... Uh, ja, ik, ik kwam in de jaren tachtig, begon ik me voor muziek te interesseren. En ik was heel erg een Bob Marley fan. Hoe oud was jij toen? Uh, ja, ja, ik ben van 1970. Ja, dan was je tussen tien en twintig dus. Ja, precies. Dus nou ja, echt Bob Marley-fan. Bas, dat is het uh, wat erbij hoort. Dus ik, dat wilde ik spelen. En er woonde een jongen in de buurt... die speelde in de band, maar hij kon wel heel goed bas spelen. Mm -hmm. Dus uh, die gaf mij les. En die moest natuurlijk helemaal niks van reggae hebben. <laughs> want dat, uh, <laughs> dat was niks. Maar hij, uh, hij ging nummers voor mij uitzoeken... en uh, hij leerde mij die... En nou ja, dat, uh, dat ging best goed. Ja. Maar na een tijdje vond ik het toch niet meer. Ja, dan wil ik gitaar. Want ja, bas sta je ergens achterin. Ik wou uh, popster worden. Ja, je wou opvallen. Ik, ik wou opvallen, ik wou zingen, ik wou gitaar spelen, ik wou vooraan staan. Ja. En nou ja, nu speel ik wel gitaar een beetje. En, uh, en nog steeds bas. Maar ja, dat, dat is het begin eigenlijk. Uh, en dat hij, is me altijd bijgebleven. Gewoon, uh, Daan heette die jongen, Dus Als hij luistert, Daan. Ja. Ik heb je twintig jaar niet meer gezien. Dus, uh, maar het was heel leuk. Maar je denkt nog vaak aan hem. Ja, ja als ik die bas pak, dan uh, zie ik hem toch weer zitten om, om steerwerdap aan mij uit te leggen. En dan heel verbaasd. Oh, het is allemaal in één akkoord. Die man is toch wel goed. En, uh, ja? ja, hij vond het toch wel meevallen uiteindelijk. Ja, toen hij het muzikaal bekeek, dacht hij van: jongen, jongen, dat is allemaal in één akkoord geschreven. Het refrein, het couplet, alles. Dat is wel heel goed eigenlijk. Hm. En uh, uh, jij bent laten gaan zingen en gitaar spelen? Ja. ja. Ook in bandjes? Ja, ook in bandjes. En uh, nou ja, in, in Zoetermeer waren we best wel bekend. Uh, Ho hoe heet de band dan? Alle Rockefellers. Ja. We hadden we de beste van Zoetermeer in de Boerderij gespeeld. Zo. En uh, een Grote Prijs van Nederland meegedaan. Dus dat, uh... En jij als zanger toen? Nee, nee, nee, nee. Er was een jongen die kon veel beter zingen als ik. Oh. En die, uh, die was de zanger. En ik bleef toch de bassist. Dat doen we dan wel. Want daar ben, je, ben je daar beter in dan in, uh, in gewoon gitaar? Oh, ondertussen speel ik wel redelijk uh, behoorlijk gitaar, maar ja. Maar... Zingen, ja, ik doe het wel. Ik kan wel redelijk in toon blijven, maar van nature ben ik geen zanger gewoon. Er zijn mensen die kunnen dat gewoon uh, uit de mouw schudden. En dat, dat lukt mij niet. Ja. Is het nog steeds reggae voor jou? Nee, ik ben via, via Bob Marley steeds verder terug in de tijd gegaan. En ben uitgekomen bij de blues in de jaren twintig en zo. Uh, Robert Johnson, Lead Belly. En, en dat zijn eigenlijk mijn echte leraren geworden van. Hoe je echt een lied schrijft. En, ja. en ook hoe je speelt? Ook hoe ik speel, ja. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk echt niet zo goed ben als hun. Want dan had je me wel gekend ondertussen. Dat, uh... <laughs> ja, maar, maar hoe leer je dan muziek spelen van een plaatje? Nou, je, je moet het gewoon heel goed luisteren. En in je hoofd die, die melodie proberen na te voelen. En die feel... Ja. Het ritme, er zit heel veel ritme in. Ook in reggae, ook in blues. En, en qua tonen is het misschien helemaal niet zo moeilijk. Maar die viel gewoon op de, op de timing, op het juiste moment invallen. En dat kan je heel goed van een plaat leren. Maar Alleen het is... je moet wel bewustzijn hebben wat ze doen. Ja, en dat maar... heb ik van die jongen geleerd, die daan. Oké, okay. dus dan combineer je dat in je hoofd. Want, want zij kunnen het natuurlijk niet laten zien, die oude bluesmuzikanten. Nee, nee. Je moet het echt uh, je moet het in je hoofd naspelen of horen en in een soort uh, ja, trance of uh, ja, het is heel moeilijk uit te leggen, maar je moet gewoon honderdduizend keer luisteren en dan zit het in je hoofd en dan kom je er een beetje in. Hmm. Speel je uh, nog steeds in een band? Ja, ik ben nu weer begonnen met, uh, met een jongen uit, uit die tijd dat we bandjes hadden. Uit een heel andere band, uh, dat dan weer wel. Ja. En uh, nou ja, we zijn nu heel, echt een heel stuk verder. Die jongen heeft een zoon van 16 ondertussen. Heel vroeg getrouwd is hij. En die, die drumt bij ons. Dus dat is, dat is heel leuk. En dan zijn we weer bezig, gewoon... Uh... En jullie trainen op, hoe heet de band? Appelplukkersbond. Appelplukkersbond? Ja. Ken je Woody Guthrie? Uh... De man uit de Dust Bowl, echt de jaren twintig. Dus een heel groot voorbeeld van Bob Dylan. Ah, oké. Okay. En, en, en die, die heeft een nummer, en daarin uh, zegt hij dat hij op de eerste dag lid wordt van de Appelplukkersbond. <laughs> en ik vond het zo'n mooie naam. Zo <laughs> uh, so symbolisch. Ja, we zijn allemaal mensen, toch? De Appelplukkersbond. Oh. Gaat naar Eva toe en. Uh, yeah, we, day one, I joined the Apple Pickers Union. En I always paid my dues. <laughs> Mooi. En, en, en, kan je ook zachtjes spelen? Uh, ja, dat is wel, uh, wel, wel moeilijk. Ik hoop dat mijn gitaar gestemd is. Want... Heb je hem bij je mij in de buurt? Dat heb hem wel in de buurt oh, want, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik weet niet of die gestemd is, joh. Ah, joh maar dat horen wij niet. Dat horen jullie niet? Nee. <laughs> ik hoop het. Uh, zeg maar dat het ik... aan de lijn ligt. Oké, okay, uh, ga ik even een klein beetje een lichtje aanzetten. Je mag, je mag hem <laughs> ook wel even stemmen, hoor. We hebben altijd. tijd. Ah, uh, zit een beetje half in het donker. Oh. Dat vind ik altijd leuk, maar... eens Even kijken, hoor. Dat luistert wel lekker, natuurlijk. Dat luistert heel lekker, gewoon. Uh... En soms pak je dan die gitaar ook erbij... en dan uh, speel je in het donker. Heb je nou de bas of de gewone? Nee, ik heb nu... Uh, mijn bas is elektrisch, dus... Dat, oh, nee, dus... dat gaan we niet doen, hè? Nee, dat wordt een heel groot probleem, voor de buren. <laughs> Ben jij ook populair in de buurt, of valt het wel mee? Uh, ik ben de postbode hier in de buurt, oh, in mijn je, eigen straat. Dan dus ze kennen hem allemaal. Ze moeten je te vriend houden dan. Ja, ja, dat uh, weer wel. Uh, even kijken hoor. Uh, ik heb hem in mijn hand. Ah. Maar met twee handen stemmen, dat wordt ook weer... Uh, ik, moet me, ik moet die telefoon neerleggen. Ja, nee, dat geeft niks. Als je niet te lang speelt, want anders dan, uh, dan, dan kan ik je niet bereiken. Maar dat, ik vind het wel heel leuk als je wat wilt spelen. Ik heb er nu een kapel op staan, die haal ik eraf. ga ik een stukje van Robert Johnson spelen. Dat hoopte ik al. Die man die ze uh, ziel aan de duivel heeft verkocht. Oh. Ken je het verhaal? Nee ik zeg niet. Wat is het verhaal? Hij ging op. Te, uh, hij was niet zo goed met zijn gitaar. Toen verdween hij voor een paar maanden. Toen kwam hij terug was hij verschrikkelijk goed. En toen zeiden ze van hij heeft op de crossroads gezeten. Hij heeft ze ziel aan de duivel verkocht om uh, heel goed gitaar te kunnen spelen. Nou ja, als het werkt. Nou, bij, ja, hij speelde wel heel goed gitaar, nee. maar of die, hoe het verder is afgelopen weet ik niet. Nee, nou, laat maar horen. Goed, komt ie. Het was, het was heel kort en rommelig, maar... Ja, ik geloof dat... Het, hij is een beetje vals, denk ik, maar ja, het ik, wel heel... heb, ik pak hem net op gewoon. En, dat, maar dat kon je niks Maar ik vind het hartstikke leuk dat je het gedaan hebt. En het klinkt wel lekker. Nou, ja, zoek hem op. Zoek hem op, Robert Johnson. Je weet niet wat je hoort. Oké. Okay. Ja, nu dat weet klinkt... ik het al een klein beetje wat ons dan te wachten staat. Hey, ja, hey, en, dat, ik... en hij doet nog honderd keer beter. Dat kan me niet voorstellen. Maar het was heel leuk om met je te praten... en ook leuk om naar je gitaarspeel uh, te luisteren. Ben, ik dank je ah, wel okay. voor het bellen. Dankjewel. je. Hoi. Gaan we naar Martin de Wit. Ja, goeiedag, Klaas. Goedendacht. Hallo. Hi, het ging over uh, uh, oefenen en instrumenten bespelen. Ja. En dat was bij mij uh, niet het geval dat ik uh, dat als kind uh, of, of, of jong geleerd heb, ja. en, uh, maar wel uit een hele muzikale familie kwam en ik ook eigenlijk weigerde blokfluiten op die leeftijd te spelen, dat vond ik niks me voor mezelf toen. Dat pleit voor en dan la Later kreeg ik daar echt enorm uh, baal ik dat ik geen instrument kan uh, spelen of geen noot kan lezen. Ja. En toen uh, heb ik sinds een half jaar uh, besloten een, uh, een, iets, een instrument te zoeken wat bij me past. En? Uh, het is een mondharmonica geworden. Oh. En in het verlengde daarvan een, uh, ben ik aan het proberen nu ook met een, uh, een uh, accordeon te spelen. Um, maar autodidact, zo gezegd. Dus, ik, wou het wel, uh, ik, ik, ben, ik heb mezelf ook leren olieverf schilderen. Dus ik denk, nou... Probeer ik toch uh, wel via YouTube filmpjes of uh, een, een boekje heb ik ervan ge gekocht. Ja. Uh, heb ik, sinds een half jaar speel ik nu mondharmonica. En, en Kun je het goed? Uh, nou, ik ben heel. Natuurlijk uh, moet je eerst het instrument weten. Want je, moet, uh, je kan een blues uh, instrument kopen of een jazz. Dus uh, oh. ik kwam uit bij het volk, volkmuziek, omdat ik de, de zweving, de tremolo-zweving, uh, Ja, fantastisch mooi vind die toon alleen al. dat, dat, dat, dat zocht ik eigenlijk. Uh, daar kan ik me redelijk uh, in uiten. Dus... Wat kun je daarin uiten dan? Nou, uh, zover ik dan ben hoor. Eerst maar uh, inderdaad toonladdertjes spelen. En uh, langzaam uh, kinderliedjes, eigenlijk nu pas op de 35ste. <laughs> <laughs> en een beetje bekende liedjes. Uh, uh, Wilhelms bijvoorbeeld. Uh, ik, ik kon nooit een noot lezen. Nooit een liedje spelen. En het frustreerde enorm dat ik, uh, als ik een muzikant zag, dacht ik, hé, hey, dat is heerlijk. En ik kom nou te benen uit een familie waarin iedereen heel goed piano speelt of andere instrumenten. Ja, ja en gewoon doordat dat je eigenlijk, ik weigerde eigenlijk als kind blokfluiten te spelen. En misschien heb je je daarom er wel tegen verzet, omdat iedereen het al deed? Ofzo. Ja, mogelijk, ja. Ja, precies. Ja. Ja, wel, ja, ik vond het toen ook al leuk, maar ik heb het toen trouwens ook wel eens geprobeerd, hoor, gitaar spelen. En mijn, mijn fijne motoriek is later <lacht> op gang gekomen. Je hebt een soort rustvolwassenheid nodig om iets te oefenen, lijkt me ook zoiets. Ja. Ja. En, en dat zat er toen gewoon niet in. Ik had geen zin om met een uh, fluitje te zitten. Ik vond ik niet, niet stoer. Nee, maar, <laughs> maar. Later had ik zoiets van: ja, ja maar een. Uh, ja. We, we, kun, je, kun je een klein stukje laten horen op die mondharmonica? Ik heb een harmonica liggen met een, een mondharmonica. Het is een, een tremolo gestemd, dus ik weet niet of je dat wat zegt. Maar ah. dat houdt dus zin in dat hij dan uh, een beetje zwevend is. Dat trillende. Oké. Okay. En dan is hij een F. Ja. Laten we dan maar eens een heel simpel kinderliedje spelen, en dan kun je eens kijken of ik voor, de, voor na een half jaar dus. Met, met, met, volgens mijn zus wel, want die heeft me, me, ik zit elke dag te, te, te spelen op dat krengetje, <laughs> op, op, op die dame, <laughs> even bij de tango op de flamingo-gitarist te blijven, ja, het is ja. natuurlijk een, een vrouwelijk. Maar ja, het krengetje in die zin van, uh, het, is nog nog niet, het is me nog niet meegevallen in het begin. Nou, dus, spelen uh, nu. Kom op. Ja, ja, ja, komt je hoor. Leg ik ook inderdaad even de telefoon in hoor. Oh, okay. als ik met één hand kan, maar dan ben ik bang dat het instrument te dicht bij de telefoon zit. Ja, strak. Speel ik eerst uh, in Holland staat een huis, lijkt me een goeie. Ja, doe maar één liedje. Dan want... had ik, want... ik erachteraan uh, het Utrechtse volkslied even. Oh, Oké. Okay. ook oh, kun je dat niet Goed? als... Ja, net, doe maar. Ja, kan toch? Ja, oh, toch. Oh, nee. mm -hmm. Sorry hoor, kon Ja. Martin, Martijn, wel... mag, ik, mag ik iets vragen? Want het is wel hartstikke oh, mooi, maar ja. niet te lang, hè? Nee, Af, hebben we ik mag even uh, uh, als ik bovenop de dom sta. Oh, leuk, ja. Dat is mijn stad ook. Martin, het is bijna eng dat je na een half jaar al zo'n niveau hebt. Dat weet ik niet. Maar ik ik wilde niet ik, aan denken ik, hoe jij over vijf jaar speelt. Dat is echt, het is echt. zuigen en blazen, maar. <laughs> Een beetje een knip ook geven, ja. ik probeer ook. Ja, nou, je doet het uh, hartstikke goed. Hé, hey, ik, weet ik je, niet. je. Ja, ik, ik, ik, ik ga even naar de volgende bellen. Heel ja. leuk dat je gebeld hebt. Dankjewel. Oké, okay, doei. Eerst nog even een mailtje tussendoor. Hallo, ik, 27 jaar, ben sinds begin dit jaar op gitaarles gegaan. Klassiek. En vind het zo, zowel leuk als erg moeilijk. Vooral de vele verschillende ritmes die in een muziekstick verwerkt kunnen zitten, vind ik heel abstract. Ook de klanken koppelen met de letters vind ik nog lastig. Maar oefening baart kunst. Mijn vader speelt een heel lang gitaar. Maar ik vatte nog geen vlam. Dat is pas gekomen nadat ik een goede vriendin leerde kennen... die een goede noot kan spelen en zelf ook op les zit. Ik vind de klanken en de combinaties van klanken heel mooi. Er zijn gitaren met snaren en met metaal. En die van metaal is, zijn mijn favoriet. Ik vind de klank heel mooi, scherp en helder. Morgen speel ik voor het eerst een klein orkestje... en speel daarin de basklanken op mijn gitaar. Ik kan nog niet zo goed akkoorden spelen. Ik kom net uit mijn bed, pakt een cd-hoes uit de kast... van Ernesto Bietetti. Ja. Staat recht. ik ken hem niet, sorry. Ik vond zijn muziek als kind al helemaal uh, om mee weg te dromen. Vriendelijke groeten van Floris uit Arnhem. Aan de telefoon mevrouw Holderiks Ja. Uit Rotterdam. Ja. Speelt u ook iets? Nou, ja, ja, ja. ja. Maar dat vond ik vroeger niet zo leuk. Maar als je ouder bent, eh, dan is het heel fijn als je een muziekinstrument speelt. En, en vooral als je dan je aansluit bij een, een katama-groep, dan kom je er nog meer toe om toch... Eh, ja, ik vind het wel gezellig. En, en uh, een jaar of tien geleden, toen kon je bij het senioren vakantieplan, hadden ze een muziekweek. En uh, dan speelde je allemaal uh, instrumenten en je zong. En uh, dat werd ook begeleid, uh, begeleid door een, de, de gewezen eerste violisten van het Brabant's Orkest. En die heb ik toen ook uh, met verschillende stukken mogen begeleiden. Nou, ik keer ik, ik er nog op. Ja, op wat voor manier dan? Hoe, hoe werkt dat? Nou, zij speelde violen en ik piano... Nee, dat snap dus ik het... wel, maar dat u er nog op teert. Nou, dat ik, nou ja, ik ben, ik ben nu weer oud, dus dan uh, ben je aan het afbouwen. En, uh, maar ik heb er nu nog... Uh, ik heb nog één pianomaatje... en uh, daar speel ik er om de veertien dagen mee. Ook nog katramen? Ja. En zit u dan links of rechts? zit. Nou, mijn maatje zit liever links. Het blijft mij hetzelfde, of ik nou links of rechts zit. Ja? Ja. En waarom zit uh, dat maatje liever links? Ja, die zit liever links. Ik weet het niet, maar hij gaat er gewoon zitten. En dan blijft de rechterplaats over <lacht> En dat heb ik altijd maar gedaan. <lacht> ik keek altijd maar welke plaats overbleef. Wat? Mevrouw Holderings, mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 91. En u, spe oh, wat mooi. En u speelt nog steeds. Dat is toch wel hè? Ja. ja. En, en hoe snel zijn die vingers nog dan? Uh, nou, die doen het nog wel goed, maar ik heb een, een klein half jaar geleden nou mijn pols gebroken. Oh. En mijn linker, dank mijn linker, want mijn rechter, dat is natuurlijk, nou ik steeds rechts zit, is dat prettiger. En kan ik links een nootje laten vallen. Maar, uh, en ook, en, en mijn pianomaatje heeft twee uh, instrumenten, dus ze spelen ook op twee instrumenten. Uh, en daarvan van Maier, uh, van, van Marta Maier, En hebben we alle twee ons eigen partituur. Dat is leuk. Ja. En we zijn ook een een een publieke vermakelijkheid geweest. Dat is ook jaren geleden. Dat was in Hotel Atlantic. En waar we met drie oudjes, ik heb ze allemaal overleefd. En waren we om, met elkaar waren we, um, ruim 200 jaar. En zo. Zes, ja, ja, zeshandig zeg. De de, de de de dingen van van, van, van Carmen samenvatting van de karme. Wat, ja. Ik vind het echt fantastisch. Ik zou eigenlijk heel graag nog even met u door willen praten. Maar, ik heb ook maar dat nog... gaat niet meer. Want nee, is ja, ik, ik heb ook nog een andere, uh, bellen. Ja. Ik zou, ja. zou het leuk maar, vinden als mag u... Mag ik alleen even zeggen, ik zou iedereen aanraden... zijn kinderen les te geven. We, in het begin vind je het niet leuk. Ik vond het ook niet leuk toen ik vijf jaar was met mijn moeder. En, en, en, maar als je ouder bent, heb je daar heel veel plezier van. Goed, ik dank ja. u zeer. En, ja. en belt u nog eens terug over iets anders, zou ik Doe zeggen. Ik hoor. Ja, wilt u dat doen? Ja. Dat zou ik leuk vinden. Ja. Bedankt, hè? Dag. Dag. Uh, doen we nog één laatste bellen en dat is mevrouw Cassiepo. Goeienacht. Goeie, goeie, goeie nacht, nacht, Klaas. Ik sla op mijn trommel, want we hebben korte tijd. Ja. Ik heb een zelfgemaakte Papua-trommel. Een Papua-trommel? Ja, ik ben Papua en ik heb een uh, danstrommel met een handvat. Ja? En dan moet je op slaan en gelijk uh, die papo doen. <laughs> en dat, heb ik me, dat is gewoon zo uh, autodidact. En kunt u nog één, één keer erop slaan? Ja, het gaat moeilijk, want ik heb wel mobiel, hè? <laughs> ja, je hebt natuurlijk dat ding in je hand. Bent u nu ook aan het dansen? En ik wil de benedenburen en bovenburen niet wakker maken. Dus, uh... Ja, dat is toch al gebeurd nu. Maar, maar Hoor je u de... wat eigenlijk? Ja, ik hoor wel. Nu is het, niet heel hard, maar... huh? het is niet heel hard, maar... Ja? Het uh, is niet heel hard. Ik was wel even heel hard, geloof ik. Maar, uh... ja, ik ben mobiel en uh, ja, dat gaat moeilijk. Nee, dat begrijp ik. Maar dansen u ja. er dan ook bij? Ja, papa dans je. Oké. En bent u daar ja. ook echt geboren? Ik ben daar geboren. Ik word... Uh... Uh, met God veel word ik in september 60. Ah, oh, oké. Okay. En hoe lang ik in Nederland? Uh, nou, met de overdracht, hè. De laatste kolonie van Nederland. Dat was uh, 48? 62, Twee, 62. oh. <laughs> dat... Ja, met Lund. Met de minister Lund. 62, sorry. En dat had, had ik moeten weten. Um, en, en speelt u vaak? Slaat u vaak op de trommel? Ja, gewoon thuis. Je moet, je, je, je moet het wel bijhouden. Natuurlijk. Ja, dat snap ik. Zoiets van je natuurlijk. Ik ben natuurlijk ontzettend ingeburgerd. Ja. Maar ik moet wel mijn eigen cultuur uh, bijhouden. Hè? Ja. Ik, ik, ik dank u zeer voor het bellen. Ik moet door. Het programma zit erop. Ja, en ik uh, ben een grote fan van Casaluna. Wat nou, er ook gebeurt. Dat is leuk. Wat een aardige mensen ja, hebben we vandaag. Ja, echt, nou, echt een gekke programma. Dank je wel, ja. hè. Deel maar... 1 en deel 2. Ja, Caschetel was dat. Dankjewel. Uh, wat ik moet nog even zeggen: dat wij maandag een uitzending hebben natuurlijk. En dan praat Lex Bolmeijer met ondernemer, schrijver en visionair Gunter. Uh, Gunter. Uh, ik weet niet Gunter. Gunter Pauli. Deze maand verschijnt de Nederlandstalige editie van zijn nieuwe boek Blauwe Economie waar dat over gaat, moet u maandag maar even beluisteren. kan ik nu nog zeggen dat de redactie vandaag was... in handen van Jan van der Schaaf. De regie deed Emmy Collau, Ik weet niet of ik het goed... Nou ja, techniek Jim van der Beek. Presentatie, dat was ik zelf. Klaas Drupstein. En zometeen Nora Romanesco. Met nachtvluchten. En dat begint altijd met vlucht in het verleden. En dat gaat dan door tot zeven uur. En u kunt een petitie tekenen. En dan blijft... Oh, dat kan niet. Oh, dat mocht ik niet zeggen. Sorry, sorry. Tot later.